4 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Een op de vijf mensen met een uitkering... zal de veranderingen in de wet werk en bijstand voelen in de portemonnee. Het gaat om zo'n 60.000 mensen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS in de grote steden. Mensen met een uitkering krijgen in deze periode te horen... wat er voor hen vanaf 1 juli verandert. Straks wordt het inkomen van andere gezinsleden... van de uitkering afgetrokken. De nieuwe wet is bedoeld om mensen te prikkelen om aan het werk te gaan. Wethouders van de grote steden maken zich zorgen over het inkomensverlies van duizenden gezinnen. De regeringspartijen VVD en CDA willen nog niet inhoudelijk reageren op het PVV-onderzoek naar de terugkeer van de gulden. Uit het onderzoek blijkt volgens PVV-leider Wilders dat het herinvoeren van de gulden goedkoper is dan doorgaan met de euro. Het CDA wil eerst het volledige rapport afwachten. De VVD zegt kennis te hebben genomen van Wilders' conclusie. In Italië is het proces begonnen tegen de kapitein van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia, Francesco Schettino. Bij het scheepsongeluk in januari kwamen zeker 25 mensen om het leven. Zeven passagiers worden nog vermist. Vandaag is een voorbereidende zitting waarbij de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld. Schettino is daarbij niet aanwezig. De kapitein wordt verweten dat hij het cruiseschip op de rots heeft laten lopen voor het eilandje Giglio, vervolgens te laat alarm heeft geslagen en te snel van boord is gegaan. In Heerenveen heeft Irene Wust de wereldbekerwedstrijd over 1500 meter gewonnen. Ze reed een tijd van 1,56 100 en troefde daarmee in een rechtstreeks duel Marit Leenstra af. Ook het brons was voor de Nederlandse. Diana Valkenburg werd met een tijd van 1,58,05 derde. Dankzij die prestaties kwalificeerden Wust en Leenstra zich ook voor de WK afstanden op de 1500 meter. Het weer bewolkt, maar in het zuiden en westen af en toe zon. Vanavond kans op regen. Morgen eerst bewolkt, later opnieuw regen. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Magazine. Magazine. Kijk vanavond om zes uur naar Talassa op TV5 Monde. Ervaar de wonderenwereld van de oceaan. Dit programma is Nederlands ondertiteld. TV5Monde.com tv Opium, de Kunst en Cultuur Talkshow met Cornel Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, hè? dat vond ik echt top uh, van de beelden. Dat vond ik al een Terror. beetje mij. En ja. swingende muziek. Opium vanavond half elf bij de Avro Nederland 2. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Ja, Opium Radio maakt ook nog steeds deel uit van de opiumfamilie. Vanavond opium op televisie en wij zitten hier tot half vijf... met straks de Boekenclub. Twee gasten aan tafel die Robert Vuijsjes, beste vriend hebben gelezen. Normaal zitten wij met drie mensen altijd met de boekenclub... maar de derde moet helaas verstek laten gaan vandaag. Uh, verder bellen we straks met uh, Sanne Wallis de Vries. Die is uh, onderweg uh, naar de Schouwburg voor Woestwater. En uh, Cornel Maas vertelt wat er vanavond in Opium Televisie zit. Dat hoort u aan het eind. En uh, ik hoop dat we ook nog tijd hebben om uh, een nummertje te draaien... van uh, de nieuwe uh, cd van Bruce Springsteen. Uh, dat allemaal later. Maar eerst even iets uh, geheel anders. De, de prijs der Nederlandse letteren. Dat is de grootste literaire prijs die je als Nederlandstalige schrijver kunt krijgen. Harry Mullis won hem, Hugo Claus, Hella Hazen. Uh, Cees Notenboom was drie jaar geleden de laatste schrijver die werd geëerd. Later dit jaar wordt de prijs weer uitgereikt. Arno Grunberg wordt genoemd, Tom Lanois. Maar uh, Arjen Fortuyn, literatuur, uh, redacteur literaire, redacteur van de NRC... die pleit voor heel iemand anders, toch? Meneer Fortuyn, goedemiddag voor Herman Brusselmans. Ja, ook meteen maar de, de, de, de, de namen en de rugnummers genoemd. En waarom dan wel? Nou, omdat Herman Brusselman een geweldige schrijver is... die als enige handicap heeft dat hij al zestig boeken heeft geschreven... die eigenlijk allemaal precies op elkaar lijken. Ja, dat ga je al. Hm? En daarom keer op keer wordt overgeslagen als het om uh, jaarlijkse prijzen gaat. Ja. Dus ik dacht, uh, die man moet, moet gewoon een euro-prijs krijgen. En waarom dan niet meteen de grootste? Ja. Een boek met heel veel meligheid ook. Hè? Dat schreef u zelf gisteren in de NRC. Is dat niet, uh, uh, ga je het daarmee reden met medeligheid? Ja, het zou wel moeten in dit geval. Want de, <laughs> Als je zo'n boek van Brusselmans leest... meestal wat er gebeurt is dat er een personage is, een hoofdpersoon... die lijkt op Herman Brusselmans. Mm -hmm. En die gaat naar het café en die gaat daar met mensen praten. en Er gebeuren allemaal vreemde en geestige dingen. En, maar het is een beetje alsof je zelf naar het café gaat... en denkt van ik ga voor één glas bier... En dan zit je dan denk je, ik neem er nog één. En een half uur later denk je, ik neem er nog één. En zo ja. gaat het ook als je het leest. Je blijft maar doorgaan. En het is heel, stiekem is het heel erg knap en geestig geschreven. Ja, dus ook dat laatste boek Watervrees tijdens een verdrinking is weer de moeite waard. Dat is zeker de moeite waard. Dan heb je inderdaad in een scène, dan zit hij in het café en dan denkt hij dat hij verliefd wordt op een meisje. En dan bestelt ze een verkeerd drankje en dan vraagt hij door kun je geen vriendin bellen? dan komt er een vriendin. Dan denkt hij dat Eddie Merx het café binnenkomt. En die mm -hmm. lijkt het dan weer niet te zijn. Hij heeft, hij heeft je op de een of andere manier echt te pakken. En daardoor krijg je, nadat je dan uh, een uur lang die grappen en golven hebt gelezen. Juist omdat het zoveel grappen en golven zijn, krijg je ook het idee van er is toch ook wel iets heel erg triests en eenzaams ja. aan de hand. Ja. Met dit, uh, met dit personage. En dan, uh, dan krijgt het ook nog een soort diepgang. En ik uh, mm -hmm. vind dat hij daarvoor meer geëerd zou moeten worden. Ja, dat gebeurt nu te weinig. Hij heeft ook nog nooit eigenlijk een, een prijs van enig niveau gekregen. Ik geloof dat hij in 1984 de Young-prijs heeft gekregen... gedeeld niet? met Lut de, Bo de Blok. <lacht> en... Oh ja, daar hebben wij sindsdien heel veel van gehoord. Nou ja, de, kijk, iedereen kent Brusselmans. Ja. En dat is, de, dat is goed. En zijn boeken verkopen ook wel. Maar er is te weinig aandacht ook voor hoeveel hij volgens mij door andere schrijvers gelezen wordt. Mm. Ja, maar wat, wat, heeft, wat heeft dit betoog nou eigenlijk voorzien? Ik bedoel, ook in de NNC en nu op de radio. Ik vind ik het leuk hoor, maar wat heeft het voorzien? De, nou, ik meen daadwerkelijk dat ze, ze mogen bij de prijs in Nederlandse letteren ook wel eens wat geks doen. En ja. buiten het invullen denken van het lijstje namen wat iedereen wel verwacht. Is het een naam die, die ook inderdaad buiten de literaire orde valt? En hoe komt dat dan? De, dat komt volgens mij omdat hij te weinig aan het de, te weinig aan het beeld voldoet. Van, uh, van zeg maar. De hogere literatuur waarin je altijd uh, drie lagen hebt en waarin alles in zekere zin volgens het boekje gaat. Mm -hmm. Je zou hem zelfs als een soort uh, ostentatief experimenteel schrijver kunnen zien. Kijk eens aan. Dat, dat, dat, dat zou hij zelf hebben kunnen bedenken. <laughs> Waarschijnlijk heeft hij dat zelf ook wat bedacht en al 15 keer in een van zijn 60 boeken geschreven. Ja, ja. Het zijn er ook zoveel dat je de, dat volgens mij geen mens is die alles gelezen heeft. Ja. Zeg wanneer weten we over deze oproep toch zin heeft gehad? Uh, ik neem aan, ergens in de loop van het jaar... ze hebben uh. twee weken geleden voor de jury geïnstalleerd. Dus die zal nu wel uh, ernstig in conclaaf zijn. Ja. Dus ik hoop dat daar uh. wat moois uit komt. En die leest ongetwijfeld de NRC? Uh, laten we het hopen. Goed, we wachten het af. Dank je ja, wel. dat je die... Arjen Fortuyn was dat. Watervrees tijdens een verdrinking is net uitgekomen bij Prometheus. Ze ligt nu in de winkel. Straks ga ik uh, praten met Linda van Pelt en uh, Pieter Poortman... twee leden van onze boekenclub... Uh, dat zou dadelijk... Maar eerst even, hebben jullie wel eens wat van Brusselmans gelezen... nu, nu we het toch aan, over boeken hebben? Nooit. Nooit, Lina? nooit? Nee, Pieter? Nooit. Ook nooit. Sorry. Nou, dan zijn we, wat had we dus gauw klaar. Gaan we het straks over beste vriend hebben, het boek van Robert Vuijs. Maar eerst even een gedicht, het derde gedicht... dat Hans Hagen uh, heeft, uh, voor ons heeft uh, opgenomen. Gaat het voorlezen. Gedicht uit uh, zijn nieuwe bundel, Hoe Angst Klinkt. Vrij me. Dat buurvrouw, gluurvrouw, zelf haar kinderen heeft gemaakt... is volgens mij gelogen... Ze ziet er zo groes en anti-vrij me nou uit. Maar haar dochter s'avonds laat, voor het raam, van de kamer waar ze slaapt... als zij zich koeltjes omkleedt en draait, uitdagend de gordijnen open... en heel goed weet dat ik daar sta, ja die, ja dan. Hans Hagen met zijn derde gedicht. Robert Vuistjes, eerste roman Alleen maar nette mensen, zorgde voor veel opschudding. Hij kreeg het verwijt zwarte vrouwen, stereotyp en beledigend te hebben beschreven. Maar de roman vloog wel de winkel uit, kreeg goede kritieken en won de Gouden Uil. Vorige maand verscheen de opvolger, beste vriend. En de vraag is, is dit net zo'n controversieel boek en wordt het ook zo'n succes, toch? We vragen het aan ons maandelijks lezerspanel, de Opium Boekenclub. Twee gasten aan tafel, Linda van Pelt en uh, Pieter Poortman. Uh, voordat we beginnen, stel je u even voor, uh, Linda, wat, wat is jouw favoriete schrijver? Wie ben je, et cetera? Ik woon in Horen. Ik besta 50 jaar. <laughs> Mijn favoriete schrijver is uh, Renate Dorenstein, Omdat haar boeken volgens mij fantastisch in elkaar zitten. Mm -hmm. En lezen is uh, geweldig. Ja, lezen is altijd fijn. Pieter Poortman. Wat jonger, 42 jaar. Woon in Amsterdam. Favoriete schrijver. Uh, moeilijk, maar ik zou uiteindelijk toch Maarten het Hart willen noemen. in het dagelijks leven ben ik uh, chirurg. Chirurg. In het ziekenhuis. In het VU? Nee. Of <laughs> weet je daar niks over? Ik heb er wel gewerkt, ik kan er heel veel over vertellen. Oké, okay, nee, nee, andere, andere onderwerpen ja. dat hier. Goed, uh, uh, het, het boek waar we het over hebben, uh, Robert Fuisjes beste vriend. Uh, ik, ik, ik heb Robert gevraagd om het zelf even heel kort te introduceren: het boek. De hoofdrolspeler van uh, Beste Vriend heet Samuel Green. Geobsedeerd door roem en gezien worden. De tweede laag is vader-zoonrelaties en familieverbanden. Op het eerste gezicht lijken die twee roem en gezien worden en vader-zoonrelaties niet per se iets met elkaar te, ma te maken te hebben. Maar ik hoop dat het in mijn boek gelukt is... om die op een natuurlijke manier aan, uh, aan elkaar te verbinden. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Iedereen kent die Samuel Green. Dat is de flaptekst die ik dan nu even voorlees. Maar waar is hij ook alweer beroemd van? In een wereld die geobsedeerd is door Roem... wil hij maar één ding gezien worden. Sam vult zijn dagen met het tellen van zijn volgers op Twitter... Het bezoeken van de vernissages waar gratis telefoons worden uitgedeeld... en het verleiden van vrouwen van andere beroemde mannen. Voor zijn zoontje Sammy heeft hij geen tijd, voor zijn echtgenote Venus ook niet. Tot Sam wordt gedwongen tot een keuze, zijn zoontje of zijn roem. Vonden jullie het een leuk boek om te lezen? Om daar maar eens mee te beginnen, Dina. Uh, ja, absoluut. Uh -huh. uh, wat ik leuk vind aan een boek is als er dingen gebeuren... die ik of zelf nooit zou doen of die ik absoluut niet zou willen meemaken. Nou, dat gold wel voor dit boek. Ja, wat zou je nooit doen? Uh, wat, wat de ontknoping is van dit boek. Maar we moeten niet alles verraden nee, nee, nee, natuurlijk. Dat maar nee. uh, dat zou ik nooit doen. Ik zou het een ramp vinden als het me zou gebeuren. Hmm. Ja, d dat je zoon weg is. Want daar komt het opnieuw in, in. Exact. Ja, Pieter? Um, humor. Humor heeft hij. Dat kun je, hem, uh, dat kun je meegeven. Ik heb uh, moeten lachen, glimlachen. Uh, uh, maar ik vind het geen goed boek. Het, uh, nee? het spijt me, Nee? Ik, ik, ik zat te denken van, hoe zal ik het verwoorden? En ik dacht van, laat ik het zeggen, van het leest makkelijk weg. En als je die zin uitspreekt, denk je al van... dat is eigenlijk geen compliment. Hmm. Want je, uh, wil, je, je moet een beetje werken, vind jij, voor de Nou voor ja, ja, weet je, het is natuurlijk niet uh, een tijdschrift. Het is echt een boek waar je denkt van, nou, dat, dat, er zit een plot in. Ja. Uh, literatuur, waar je gewend bent om een, uh, een mooi roman te lezen. Misschien is ook die verwachting niet goed... Maar uh, het, het is geen roman. Het is, een, het is, een, het is een, een soort vluchtig proteststuk, heb ik het idee. Ja. Tegen, tegen een aantal dingen waar hij tegen aangelopen is. Ja, wat, wat bijvoorbeeld? Uh, waar hij moeite mee heeft, is de moderne media. Dat vind ik een, uh, dat vind ik een uh, mooi thema. Ook uh, het altijd bereikbaar zijn. Facebook, Twitter. Uh, altijd maar... Wat hij ook beschrijft, altijd maar naar beneden kijken. Mensen kijken tegenwoordig naar beneden... want checken hun uh, een mobieltje, een, een smartphone, wat mm -hmm. staat erop. Yeah. Dat vind ik een mooi thema. Dat, dat, dat weet hij niet heel lekker uit te diepen. En ik vind het eigenlijk niet eens een laag. De laag waar hij het over heeft, de vader-zoon-relatie. Ik vind het geen laag, het is een ander thema. Het is niet eens een laag die eronder ligt waar je moeite voor moet doen. Dat, dat gooit die plom verloren uh, voor, je, voor je neer. En um, dat heeft hij ook moeite om dat uit te werken. Nou ja. Opp oppervlakkig, mag ik het zo zeggen? Flinterdun. Flinterdun. Lina. Ja, ik vind dat juist wel goed. Want inderdaad, in de virtuele wereld die tegenwoordig zo belangrijk is... Ja, ja. daar heeft Pieter gelijk in zitten mensen heel vaak... Uh, hoe vaak ben ik op Twitter? Hoe vaak uh, wordt de duim opgestoken op Facebook? Als hij in bed ligt met Venus, dan liggen ze ieder met hun iPhone... of met wat voor smartphone en met uh, de laptop. Dat vinden ze veel belangrijker dan ja. naar elkaar kijken. Ja. En juist daarom, omdat die virtuele wereld zo verduiveld belangrijk voor hem is... Hoe vaak word ik gezien? Hoe vaak word ik genoemd? Aan het eind dan moet hij nou, kiezen voor zijn zoon. En dan doet hij iets waardoor hij niet meer uh, met uh -huh. die virtuele wereld te maken heeft. Ja. En dat doordringt mij als lezer. Maar geloof je dat? Uh, dat? Dat hij die keuze maakt? Ja, het is natuurlijk een boek. Uh, het is niet echt gebeurd, dat mag ik hopen. Uh -huh. Maar uh, ja, ik geloof het wel. Geloof jij het, Pieter? Nee. Laat ik het even uitleggen. Hij is ontzettend bezig met, met, met roem, met gezien worden. Hij gaat naar, naar de premières en dergelijke om toch vooral maar gezien te worden. En op, op het laatst neemt hij echt rigoureus afscheid van ja. de wereld. Een merkwaardige move. Ik, dat, ik begrijp wel dat je dat indrukwekkend vindt dat iemand zo'n move maakt. Maar het is een totaal onverwachte move van een karakter. Uh, Sam is een karakter die, die, die... Hij komt enigszins tot leven, maar niet volledig. Uh, een rare verhouding met Venus. Uh, waar je ook denkt... Van, ja, goed, He, leg het nou iets meer uit van waarom dat nou zo, uh, zo, zo moeilijk gaat. Uh -huh. En dan uh, de persoon Sam vind ik zelf ook nou niet het, het meest uh, reflectieve type... die dan toch uiteindelijk uh, inderdaad een move maakt. Maar vind je niet juist die onverwachte move... het is natuurlijk een, een heel raar iets wat hij doet... maar vind je dat daarom niet juist indrukwekkend... dat je denkt, goh, een volwassen man, een vader van een kind... die doet zoiets raars... Het is indrukwekkend als je wat meer van Sam zou weten, denk ik. En uh, Sam is alleen maar bezig met het maken van de Sam. Uh, hij wil... Uh, ja, een klopt. De, de Linda klopt. of de Matthijs. Ja. Er moet een Sam komen. Ja. En... Uh, Verder weet je eigenlijk niet veel van Sam. Hmm. Nou, roem is de nieuwe religie, zegt Sam. En daar draait het alleen maar om. Halleluja, ik ben Sam. En iedereen moet mij kennen en zien. Maar aan het eind valt hij dan toch van zijn geloof. Alsof? Ja, absoluut. Ja. Maar Sam zegt het niet zelf, hè? Dat zegt, uh, dat zegt uh, Rock, uh, die, die is manager van coach, hem. Dat een is coach. Ja. Of, wie, of Sam dat nou ook vindt. Nou ja, dat was ook ik wel iets wat me fascineerde in het boek. Uh, de beste vriend, ik was heel benieuwd, wie is dan die beste vriend? En je denkt, of ik dacht, dat is natuurlijk Rock die hem zo steunt en ja, stuurt. En, ja. uh, maar op het laatst kom je erachter wie echt die beste vriend is. En tuurlijk, het is een oppervlakkige man en hij wil alleen maar beroemd zijn. Maar wat ik de diepere laag vind, zijn eigen relatie met zijn vader is hmm. nou niet helemaal je van het. En dat is een understatement. En juist, uit, mensen, die, die, een kat in een nauw pakhuis kunnen hele rare moves. Maken. En juist daarom. Hij wil niet in dezelfde fout vallen. En denkt, ja, ik moet mijn zoon gewoon behouden. Dan moet ik een goede relatie mee hebben. En daarom doet hij iets geks. Dus uiteindelijk laat hij alles achter en kiest hij voor zijn zoon. Dat bedoel hij ja. gaat verder dan zijn iPhone ja. in het water. Het is toch gooien. dieper dan het zo. Op het eerste oog lijkt Pieter. Ja, ja je merkt inderdaad wel dat er een, een conflict is. Wat ik ook begrijp is dat, uh, dat Robert zelf, zijn vader, uh, dat dat een conflict uh, gegeven heeft. Uh, en Bert, met, met Bert, Bert Fuisje. Fuisje. Mm -hmm. Um, en natuurlijk bedoel dat jij uiteindelijk uh, uh, voor, je, voor je zoontje kiest, maar op een manier... Um die ik ja, nogmaals heel erg ongeloofwaardig vind. Ja, ja. Laten we vragen, kijken of uh, Robert Vuijsje zelf nog uh, wellicht een vraag heeft aan, uh, aan de boekenclub. Zeg maar, de eerste helft of de eerste driekwart gaat nou ja, over roem en gezien worden. De tweede laag die ik net benoemde gaat over vader-zoon relaties. En in, in sommige recensies vonden ze het, het eerste deel het sterkste. En in sommige recensies vonden ze juist het tweede deel pas ontroeren of, of, of interessant worden. En ik vroeg me af welke van de twee delen jullie het sterkste vonden... of dat jullie het een, een natuurlijke verbinding en overgang... tussen de twee verhaallijnen vonden. Ja, deze is weer licht voor open doel, Linda. En het tweede deel vind ik sterk omdat ja. ik het eerste deel gelezen heb. Als iemand eh, niet zo was zoals in het eerste deel werd geschetst... dan had ik bij het tweede deel eerder wat Pieter zegt gedacht... ja, dat is zo ongeloofwaardig en ja, nee, dat verzint hij maar. Maar juist dat contrast... Ik moet op Twitter zijn. ach, mijn Facebook-vrienden lopen terug. Ik moet weer uh, aanwezig zijn in de virtuele wereld. En dan dreig je je kind te verliezen. Iets wat zo belangrijk voor uh -huh. je is. En dan doe je iets vreemds. Nou, daardoor maakt het mij als totaal wel geloofwaardig. Ja, Pieter, kun jij antwoord geven op de vraag van Robert? De, ik vind het geen je, uh, je je je De overgang doen. is echt ja. een knip. Ik vind het echt een ja. knip. En in, in zover ook een. Uh, een boek van twee delen. En het ene deel uh, de verhankelijkheid van roem. En dan de vader-zoon relatie. De, de vader zoonrelatie daar kun je denk ik hele dikke boeken over schrijven. Ik begrijp wel dat hij dit wil aanroeren. En dat hij daar graag over wil praten. Maar uh, dat, dat komt er nogmaals komt er niet heel, uh, heel fijn uit. Ik vind wel het meeste gevoel... waar ik inderdaad denk, van daar wil Robert het eigenlijk echt over hebben. Van, hoe is het nu met mijn vader? En hoe, uh, hoe is die relatie? Daar wil hij het eigenlijk graag over hebben. En dat voel ik ook in het einde van het boek. En daar voel ik ook, dat ik denk van... hé, hey, nou wil ik eigenlijk gewoon door. En dan is het, uh, het boek uh, ja. einde. Het is te vroeg over. Het, het eindigt te vroeg. Ja, wil je dan dat ook? De, uh, nee, dat niet. Wat ik alleen graag nog kwijt wil... Uh, om over een heel indrukwekkend thema zwaar te schrijven, dat kan. Een humoristisch thema humorvol kan ook. Maar dit is een zwaar serieus thema... En toch schrijft hij dat op zo'n staccato, hup-hup-hup-vlotte manier... dat iedereen er makkelijk doorheen kan lezen. Dat vind ik knap. Jij raadt het aan, het boek. Uh, ja, op zich wel. En Pieter? Um... Hij ah, hoeft er niet heel lang <laughs> over... Ik... Nee, nee, nee, ik, nee, ik zou het niet, uh, niet aanbevelen. Er zijn nog zoveel goede andere boeken dan... Uh... Oké. Okay. Dank jullie wel. Dat was de Opium Boekenclub van vandaag. Linda van Pelt en Pieter Poortman. Bedankt voor het lezen van, de, van de, dit beste vriend van Robert Fuisje. Verschenen bij Uitgeverij 9 van dit maar. 17 maart is de volgende Opium Boekenclub. Dan wordt het Boekenweekgeschenk. Heldere hemel van Tom Lanois besproken. En op onze Facebookpagina kunt u nu stemmen op het boek voor april. U kunt nu kiezen tussen Jan van Mersbergen. Prachtig boek. Naar... Oh, het mag niet de stemming beïnvloeden. <laughs> naar de overkant van de nacht. Uh, Philip Huffs, Niemand in de stad. Ook een prachtig boek. En de intrede van Christus in Brussel. Ook een prachtig boek, maar dan geschreven door Dimitri Verhulst. En dit is Shaggled and Drawn. Dat is het nummer van Bruce Springsteens nieuwe album. Dat heet... Hoe uh... heet het dat weer? Wrecking Ball, yeah. I'm <laughs> the Shackled and Drawn, zo heet het uh, nummer van dit uh, album van uh, Bruce Springsteen, De boss, Hij is boos en dat zullen we weten. Het gaat over de mensen die de American Dream te grabbel hebben gegooid: het album Wrecking Ball. En hij staat dus op uh, pingpop, de slotact, op uh, maandag 29 mei. Met zijn E-Street Band, Minus. Clemens Cram, uh, hoe heet je uh, de Simmons ook weer? Uh, maar dan even iets anders. Uh, gaan wij over naar de 80 seconden? U weet het, afgelopen uh, december uh, won zij het NK Poetry Slam. In de mei mag uh, deze halve Finse, halve Indonesische vrouw daarom in Parijs, jawel, haar gedichten gaan slammen om de beste van de wereld te worden. En in de herfst verschijnt haar eerste dichtbundel bij uitgeverij Podium. En vanavond, uh, vandaag, vanmiddag, staat ze hier in Carré. De 80 seconden van Kira Wuk. Dit feest. Sylvia en ik gingen naar de HEMA voor een wegwerpbarbecue. Want in de HEMA kun je je hele leven terecht. Van rompetje tot doorlekzeil. Dit feest is zo saai, zei Sylvia, dat ik wou dat er iemand iets in mijn drankje deed. Daarna proberen we te dansen. Sylvia let op de mannen. Ze kijken naar het vlees in haar nek. Als je maar ver genoeg gaat, kom je op een soort maanlandschap. Ik maak zwembewegingen naar de lucht. Jij staart naar je gekrompen navel. Alles krimpt wat we proberen vast te houden. Overdag weten we niet wat we aan moeten. Toch worden we elke dag met dezelfde lust weer wakker. Ik SMSde iemand dat ik hem toch te oud vond. Waar ik dan weer later spijt van kreeg. Een bezorgde moeder stuurde me berichten. Het is typisch eindtijd weer, schreef ze. Ook heeft ze een bijbel voor me klaar liggen. En ze vraagt of we in de McDonald's kunnen afspreken. Voor een stukje tekst gaat ook hoe je zal kunnen voelen. Als mijn mond aan de binnenkant van mijn trui vastgeplakt zit als ik wakker word... dan weet ik dat er iets goed mis is gegaan. Door het gebrek aan koffie... Door het gebrek aan koffie. Gaat het nog lang door of... Nee, dat was eigenlijk nog één zin. Nou, doe die energie dan nog maar. Okay. Door het gebrek aan koffie probeer ik weer te slapen en droom een bed. Dankjewel, Kier. Dank ja, vrij. Je gaat naar Parijs. In Parijs hebben ze ook een HEMA, hè? binnenkort. Wist je dat? Op de Cardinoor wordt een HEMA geopend. Dus uh, dan kun je daar ook uh, HEMA-dingen kopen. Ja, ja. Okay. Is, is uh, Poetry slam, is dat te vergelijken met een hippo battle of is dat iets totaal anders? Mm, nou, het lijkt er misschien wel een beetje op. Want ook dichters uh, bettelen tegen elkaar. Ja. En dan wie er overblijft, die, die wint. Ja. Maar het is dus natuurlijk minder improvisatie. Ja, ja, ja. Dus. Ik ben heel benieuwd hoe je het gaat, uh, hoe je het er vanaf gaat brengen daar in Parijs. Veel succes. Dankjewel. je Dank je wel. Uh, in het najaar komt haar eerste uh, dichtbundel uit. Uh, kijk op www.kirawuk met ck voor meer informatie. In deze week volgt op de Opium Facebookpagina een filmpje van dit optreden. en een interview met Kira houdt u dus ook op deze webpagina uh, in de gaten. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met. Sanne Wallis de Vries die toert op dit moment met de Roodtheatervoorstelling Woest wateren door het land. Is nu onderweg naar Tilburg waar ze vanavond in de Tilburgse Schouwburg staat. Sanne, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ben je ongeveer nu? Welk kruispunt nou, wil je? Ja, ik moet je teleurstellen denk ik, want ik ben net aangekomen. Ach, ach we gaan nog even die auto in rijven. daar rondje zeg. Ja, nee, het is goed met je. Ik ben blij dat ik binnen ben en daar blijf ik ook even. Ja. Nou, het lijkt het ik als... ben goed aangekomen en ja? ik heb een goede reis gehad. Was de fijne reis inderdaad, ja? In de trein, ja. In de trein? Reis je altijd per trein? Wel heen en dan rijdt er een busje terug. Oh, dat of is. Dat is tegenwoordig heel lastig met files en zo. Ja, ja, de trein is ook vanwege de file dat het beter is om dan maar de trein te nemen. Dan weet je zeker dat je aankomt. Ja, en de trein is fijn ook, hè? De trein is fijn. Ja, wat doe je in de trein? Uh, nou, ik heb net even liggen slapen, want ik heb een draaidag met voor de meest Kees jeugdfilmen erop zitten. Mm -hmm. Ik was al vroeg begonnen en toen ben ik... Ik wilde het eigenlijk niet, maar ik ben weggevallen. En toen werd ik weer wakker door de omroeper. En toen werd je niet wakker in Roosendaal of zo? Nee, dat niet. Nee, in Breda, in het station ervoor. Oké, okay, net op tijd. Toen op ben teken. ik rechtop gaan zitten en uit het raam blijven kijken. Ja, ja. Ja, loop je ook een beetje op je tandvlees? Want het is uh, al uh, het is de laatste week hè, van woestwater. Ja, het is wel... Um, dat, ja, dat is eigenlijk wel een beetje zo. Maar dat komt in, in mijn leven doordat er altijd andere activiteiten doorheen lopen ook. Aha. Maar... Uh, qua woestwater is, inderdaad, hebben we een paar pittige, we hebben ook een paar weken van vijf, steeds op verschillende plekken achter de rug. Ja. Yeah. En, ja, uh, nou, het is wel, ik zie, ik zie er wel tegenop dat het is afgelopen, want het is ontzettend leuk om te doen en heel dankbaar ook als er uh, genoeg kinderen in de zaal zitten, yeah. met uh, hun families, dan is het, uh, ja, het is gewoon heel erg leuk om voor kinderen te spelen. Dat merk ik eigenlijk voor het eerst. Ja, yeah. ja. Yeah. En het is een hele leuke groep mensen en voor mij als so solist is het natuurlijk. Uh, ja, een heel welkom uitje zou ik ja, zeggen. Ja. Is het goed bevallen te acteren? Ja, ja, vooral omdat het wel, uh, moet ik het zeggen, het is dus voor kinderen spelen. Mm -hmm. En ik speel zelf niet de hele tijd één rol. Dus ik verander ja. steeds van personage. En dat is uh, wel, dat, ja, dat, dat is wel een soort van aan mij besteed, geloof ik. Ja. Dus het ligt wel. Binnen mijn kunnen. Goed. Zeggen. Nou, veel plezier. Je bent uitgeslapen. Veel plezier vanavond in Tilburg. Bij die voorstelling. Ja. Vertel je ook nog even dat we volgende week in de meervaart staan twee keer? Nee, dat heb jou gezegd nu. <lacht> oh, dank je. <lacht> Dag Sanne. Doe. Sanne, alles te Vries was dat. En uh, vanavond dan... Oh nee, laat ik nog even zeggen www.roodtheater.nl... voor de rest van de speellijst van de, van de Woestwater. Dan vanavond, half vijf over half elf. Opium op de televisie. Cornel Maas, uh, dat klopt toch? Uh, ja, Hansum, uh, even over half elf vanavond op Nederland 2 Opium, inderdaad. Met een heel vol programma, want Gerry van der Kleij komt uh, zingen. Jasper Krabbe heeft het over de kunstenaar Ai Son Buisman is er natuurlijk. Verder is Tania Krosser, de opera-ster die praat over haar vrouwelijke inspiratiebronnen. En uh, we hebben ook nog nieuws over uh, Ramses Shaffi. De gasten zijn Elisabeth List en Jeroen Krabé. Over dat nieuws mag niks worden prijsgegeven. Maar misschien kan ik wel iets anders aan Lisbeth vragen. Namelijk, dit zit geel in mijn straatje. Wat vind je ervan dat Engelbert Humperding voor Engeland naar het Songfestival gaat? Geweldig! Hoe kom je aan dat nieuws? Ik heb altijd het nieuws bij, uh, bij de hand. En als Lisbeth Lis zegt geweldig, dan is het zo. Dan is het dus een goed idee. Vanavond Opium. Engelbert Humpeding, Dat is wel oud nieuws inmiddels, Kornad. Maar goed. Uh, volgende week zijn we er weer uh, vanuit de amstel van Carré. Dan onder andere met Mark Rietman. Uh, die komt praten over De Prooi. Een nieuw toneelstuk van het Nationaal Toneel. De uitzending van vandaag is terug te luisteren op onze website opium.afro.nl. Straks het uh, sportforum. Robert Meder, wie zit er uh, en wat ga je bespreken? Tom Boots zit hier en uh, we hebben uh, hoog bezoek van Maurits en Chef de Michon. Die zit hier ook. En uh, Leo Driessen, ken je die naam nog van de ja, radio? Ja, uh, ja verslaggever, ja. hè? Ja ja, ja, ja, ja. Legendarische verslaggever. Zeker. Ja, ja. Ja. Gaat hij zometeen... Uh, gaat u zich bemoeien met alles wat er uh, deze week allemaal gebeurd is op uh, sportgebied. Okay. Dus uh, dat zometeen na Goed. half vijf. Ja, dankjewel Robert Mededal oh. met het sportvorm. Uh, straks het uh, journaal van half vijf met, uh, met Mario Hageman. En vanavond uh, mocht u geen zin in sport hebben om vijf uur kunststuur op Nederland 2... met de oud-minister en politica Hedy Dancona over de Hedy Dancona Prijs. Prijs voor architectuur in de zorgsector. En ook vanmiddag het eerste deel van een tweeluik over een uh, bijzondere tentoonstelling in Parijs. Twitteren kan, uh, kan naar dit programma. Hashtag Opium of hashtag Hans Opium. Volg ons voor het laatste cultuurnieuws en alle informatie over Opium Radio en televisie. Ik dank uh, de leden van het uh, Boekenclub Forum van vandaag. De Boekenclub Linda en Pieter en uh, iedereen die hier verder te gast was. Ik wens u een fijn weekend. Graag tot volgende week bij een volgende aflevering van Opium Radio. Zo. Radio 1, het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn gisteren zeker 31 doden gevallen door tornado's. De staat Indiana werd het zwaarst getroffen. Daar vielen 15 doden. Ook in Kentucky en Ohio zijn mensen door tornado's om het leven gekomen. De waarschuwing voor wervelwinden blijft de komende uren nog van kracht in veel staten in het middenwesten van de Verenigde Staten. Een op de vijf mensen met een uitkering krijgt minder geld door veranderingen in de bijstandswet. Het gaat om zo'n 60.000 mensen, blijkt uit de rondgang van de NOS in de grote steden. Rond deze tijd krijgen mensen met een uitkering te horen wat er voor hen vanaf 1 juli verandert. Straks wordt het inkomen van andere gezinsleden van de uitkering afgetrokken. Wethouders van de grote steden maken zich zorgen over het inkomensverlies van duizenden gezinnen.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 Dat gaat wel veranderen, want vanuit het westen trekt een koufront over het land. Dat levert vanavond lichte regen op en in de loop van de nacht klaart het op vanuit het westen. Er is maar weinig wind en daardoor ontstaan vannacht op grote schaal mistbanken. Het koelt ook behoorlijk af. Het wordt een graad of twee in het zuidoosten tot vijf graden op de wadden. Morgen begint de dag mistig. Later klaart het op, vooral in de oostelijke helft van het land. Maar vanuit het westen neemt de bewolking morgen snel toe op de nadering van een lage drukgebied uit het zuidwesten. Morgenmiddag gaat het regenen en ook morgenavond en in de nacht regent het geruime tijd. Voor de regen uit wordt het nog 8 tot 11 graden. De wind waait morgen uit het zuidoosten, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En maandag ligt het lage drukgebied nog steeds boven het land. Opnieuw is het daardoor bewolkt en regenachtig weer. En daarna houden we vrij veel bewolking. Temperaturen rond een graad of 8. En in de eerste helft van de week tijdens de nachten misschien een beetje vorst. NOS, NOS, NOS Langs de Lijn, met Robert Meder Goedemiddag, welkom bij NOS Langs de Lijn. Zometeen natuurlijk het sportforum. En ik zei het net al, we hebben bezoek, daar kom ik uh, straks op terug. U kunt uh, ons ook een e-mail sturen, sportforum.nl En dan leg ik het voor hier aan het forum... Eerst nog even naar het schaatsen. Naar Sebastiaan Timmerman. Eerder Heerenveen... bij de schaatswedstrijden De 10 kilometer. Sebastiaan. Daar zit ik naar te kijken op de dag dat Pauline van Deutenkom bekend maakte. Dat zij dus stopt met schaatsen. Vaar is het genoeg geweest? Is de 10 kilometer een van de belangrijkste afstanden? De WK-afstanden over drie weken. Ook hier in Tiel in, in Heerenveen... We hebben de schaduw vooruit. Vijf Nederlanders in totaal rijden vandaag de 10 kilometer. En van die vijf gaan er drie zich plaatsen voor die WK-afstanden. Er moeten dus twee afvallen. Drie van de vijf rijden in de A-divisie waar we nu mee bezig zijn. Eén heeft er al gereden, Douwer de Vries. Het was bijna een kopie van zijn wedstrijd die hij in december reed. Alleen was hij steeds eigenlijk een halve seconde langzamer dan in december. En dus kwam hij ook tekort voor zijn persoonlijk record. Maar 13, 14, 40 is wel een nette tijd of het genoeg gaat zijn... Om die weken afstanden te bereiken, dat waag ik wel te betwijfelen. We zijn nu bezig aan de vierde rit tussen Geisreiter en Koek. Komen niet in de buurt van de tijd van Douwe de Vries. Na de dwel krijgen we dan content tegen Bukku. En dan de rit die op papier het mooiste is. Bob de Jong tegen Jorrit Beresma. En dan moeten we heel lang gaan wachten. Omdat Rob Hadders en Bob de Vries later vanavond in de B-divisie gaan rijden. En Michel Mulder heeft zich als eerste Nederlander geplaatst voor de WK-afstanden. Over uh, drie weken in Heerenveen mag hij meedoen aan de 500 meter. Om zich te plaatsen moest Mulder onder de tijd van Hein Speer rijden. Nou, dat deed hij. Ja, ja, ik wist de tijd van Heinen. Ik wist ook dat ik, dat ik dat in me had. Ik had wel laatste buitenbocht nu. Dus meestal is dat iets langzamere. Maar uh, ja, ik denk alles op alles. En uh, kijken maar uh, schipstrand. En dan wordt het 35-12. Ja, ik moest even goed kijken. Ik dacht eerst dat het 35-2 was, maar toen zag ik 12. Ja, dat was uh, heerlijk om te zien. Wat dat betekent? wk afstanden. Ja, ik kan er niet echt geloven dat uh, nu al meteen een op plek veilig is, ga ik volgende week met een lekker gevoel naar Berlijn en, uh, en toewerken naar het WK. Waarom kun je het niet geloven? Komt dat omdat jij wel vaker op de WIP hebt gezeten en dat de WIP dan de andere kant op sloeg? Nou, dit jaar valt het eigenlijk reuze mee. Uh. <lacht> dit jaar steeds als het erop aankwam, dan ging het ook goed. En uh, dat gaf mij vandaag ook wel vertrouwen. Dus ik, ik had wel het gevoel van, uh, nou het rij een hele goede vandaag en dan kan het. Maar ja, ik heb jaren gehad dat ik, uh, ik 7-8ste Dus dan uh, deed ik niet eens mee. Ja, dat was de eerste Nederlandse man die zich dus geplaatst heeft. Nee, Nuis en Groothuis. Nee, gisteren Groothuis ook al. Nuis en Groothuis. Allebei hadden zich uh, al geplaatst voor die WK-afstanden. Irene Wust won de 1500 meter. In een rechtstreeks duel versloeg ze Marit Leenstra. Beide kwalificeerden zich voor de WK-afstanden. Wust schaatste een bijna perfecte race. Het was een goede race. En, uh, zeker voor nu. Het zijn hele zware omstandigheden. En dan is de tijd van 56 0 is gewoon... Uh, Hartstikke prima. Hoe dus... snel was je nog dit seizoen? Nee, nou ja, dat wist ik niet. Ja, daar ben jij van, hè? Dus... Ja, volgens mij niet, want hamar heb ik al snelste tijd staan. En dat is 1,5699. Of denk jij nu meteen van, hé... Hey... Hé, hey, wat? Dat er nog een snellere tijd was. Nee, toch? Nee, nee. Dan schiet me zo niks te binnen. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, dan, uh, dat is natuurlijk mooi meegenomen. En uh, ja, wat ik zeg, de omstandigheden waren gewoon zwaar. Dat zag ik gisteren ook bij de mannen. En wat dat betreft gewoon een hele keurige tijd. Alleen, uh, het moet over drie weken nog nou, uh, net iets harder. Ja, want dan komt er ook iemand bij. Die komt er denk ik volgende week al bij. Nesbit. Ja, uh, die miste ik hier eigenlijk wel. Dat was een beetje jammer. Ja, vond ik ook. Die miste ik ook. En natuurlijk, uh, uh, wie er niet is, die kun je ook niet slaan. Maar... Tuurlijk, maar het is altijd leuk om ja. te winnen van iemand die van uh, gelijk niveau is. Of beter misschien. Nou ja, beter. Uh, ik heb er nu drie gewonnen. Nesbit 2. En natuurlijk, uh, ze heeft me twee weken geleden geklopt. En uh, ik heb er uh, drie weken geleden geklopt. Maar het is gewoon altijd leuk, die twee strijd En uh, dat, dat houdt spanning erin. En dat maakt het leuk. En uh, ik mis de Stabli vandaag ook wel. Want die kan ook wel op een goede dag een hele goede 1500 rijden. Zeker onder zware omstandigheden zoals vandaag. Dus uh, ja, weet je, die er niet is, kun je niet verslaan. Maar ik vind het natuurlijk wel leuker uh, als iedereen er gewoon is. Ja, en dan, uh, Sebastian zei het net al, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Pauline van Deutekom reed de 1500 meter en trok na de finish. Haar ze uit en zei... Ja, dat dit uh, mijn laatste seizoen is en ik stop mijn schaatsen. En dat hangt niet van deze ene wedstrijd af. Ik had uh, heel het seizoen, of in die zin, uh, gaat mijn, uh, het gaat op en neer. En dat heeft natuurlijk even te maken met dat het misschien niet zo makkelijk gaat als dat je gewild had. Aan de andere kant, uh, ja, ik, ik krijg steeds meer oog voor dingen die ik nu wil gaan doen. En uh, ja, weet, iedereen stopt een keer alleen het is heel moeilijk om ergens afscheid van te nemen wat je ook ontzettend leuk vindt en ja het is gewoon echt super mooi om te doen en het is gewoon een hele mooie sport en uh, ik ga dat denk ik ook wel heel erg missen en, uh, maar ja het is gewoon klaar en ik heb gewoon uh, kijk weet je je begint als klein meisje en je hebt een bepaalde drive en die drive heb ik altijd gevoeld en zelfs dit jaar alleen gaat het dit jaar heel erg op en neer en uh, ja, het is gewoon klaar en ik moet zeggen, ja, het is goed. Langs de lijn Sportforum, meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, zoals iedere week kunt u weer vragen voorleggen aan het forum. Vragen kunt u sturen dus naar Sportforum@nws.nl en ik zal ze dan voorleggen aan ons panel hier. Ik zei al hoog bezoek, want de chef de missions hier, Marius Hendricks. Mooi dat je er bent. Um, we beginnen altijd met het moment van de week. Wat is jouw moment van de week? Ik heb eigenlijk twee momenten. Een moment wat uh, voor de camera plaatsvond en uh, eentje erbuiten. Ik begin met die laatste. Uh, mijn moment was toch echt wel uh, mijn, mijn rondje Olympische Sporters... Um, um, prachtig om in, uh, in Papendal te zien dat een heleboel Olympische atleten... Uh, gezamenlijk zich voorbereiden voor, voor Londen. Uh, daar trainde Yvonne Hak, uh, Tommy Molet, taekwondo, um, de BMX'ers... Uh, de hockeyploeg van de vrouwen, uh, allemaal bij elkaar. Mooie, mooie gesprekken gehad. Nog bij Lenders langs geweest uh, aan de kant van de trampoline. Oh. Ja, dat zijn wel uh, de momenten waar ik echt uh, enthousiast van ik word. Trainen ze dus ook letterlijk samen? Ja, dat is dat echt een team, beeld één. Ja, dat, dat zie je. Ze wisselen ook dingen met elkaar uit. Ze staan gewoon gezamenlijk in zo'n krachtenruimte. Daar staat Tommy Molet gewoon naast Naomi van As uh, de krachttraining te doen. Dus dat, dat is echt prachtig om te zien. Ja. Ik denk dat, die, dat ze daar ook wat aan hebben, We kunnen gewoon ook daar dingen uitwisselen. En mijn publieke moment uh, voor de camera's vond ik wel uh, toch de coachingsbeslissing van, van Bert van Marwijk, die um, uh, Robbe op links zet, een vertrouwen geeft. En um, dan, zie je, dan zie je wat dat uh, teweeg kan brengen. Ja, dankjewel. We gaan straks uitgebreid uh, doorpraten. Natuurlijk ook uh, in je functie als chef de mission over de Olympische Spelen gaan we praten. Uh, de tweede gast, die krijgt van mij, en daar weet hij niks van, maar dat gaat hij nu horen, een speciale introductie. Uh, toen ik in de jaren zeventig verslaafd raakte aan de radio, luisterde ik naar Joop Nissen, Theo Komen, Bert Nederlof, Loepsum, uh, noem ze allemaal maar op. En eind jaren tachtig kwam daar een man bij die mij ademloos deed luisteren naar zijn finishverslagen, met name in de radio Tour de France. Met open mond hoorde ik met name de overwinningen... van Jean-Paul van Poppel verslaan. Juist die overwinningen vond ik zo mooi. Omdat Leo Driessen, want over jou uh, gaat het, hè, Leo... Um, uh, zijn naam zo lekker uit zijn mond liet rollen. Het bekte allemaal zo lekker. En dat allemaal in de hectiek van een Marse spin. Een voorbeeld uit de Tour van 1992. Het wordt van heel veel vroeg aan gaan door Ekenbof met Luty wiel, Even Museum naar de derde positie, Chalabert de derde vierde positie en van Poppel zit er ook bij. Kasjap op van Poppel heen komen. Het wordt een sprint van de giganten. Waarbij van Poppel zich nadrukkelijk moet mengen. En wat er ook gebeurt, Kasjap op van Poppel in de rechterkant. Het is Jabulani, Ja, doet je par op. Of van Poppel kan hij erbij komen. Kan hij erbij komen? Is het van Poppel? Ja! Van Poppel wint. Hij heeft ze er allemaal opgelegd hoor. Hij heeft ze er allemaal opgelegd. Zoals hij gisteren al zei. Laat ze erbij komen al die mannen. Laat ze maar. Laat ze maar roepen, laat ze maar schreeuwen. Als er een massa-sprint komt, dan zal ik ze allemaal eens even laten zien wat echt sprint is. Ik wacht dan 29 jaar zijn, maar wacht maar. Wacht maar, dat is een beter koppie van de <laughs> inwoner van Poppel, Jean-Paul van Poppel. Hij legt ze er allemaal op. Ja, het lachje was volgens mij van Jan Douwe-Kroeske. Als ja. je dit hoort, Leo, goedemiddag, welkom. Ja, dan komt het weer helemaal terug, ja. En wat komt er terug? Nou, dan zie ik het weer die, die sprint weer. Ja, was het waar wat ik zei, die indruk die ik had, dat je het lekker vond om Jean-Paul van Poppel te kunnen zeggen? Ja, eigenlijk lekker... niet. niet en denk dat jean Claude Krikkeljong was <laughs> Die had nooit gewonnen. Nee, die... Nee, dat, dat... En zelfs Abdou was. dat gaat ook wel snel. Bon dus, Tempi. Dat bon Tempi, Bon Tempi van Poppel, ja. ja dat was in uh, Avignon hebben ze nog eens een keer een mooie sprint gedaan, die uh, ze in fotofinish eindigde. Ja. Oh. En uh, waarbij we gewoon natuurlijk gokten dat van Poppel op had. Ja. Dat was ook zo. Ja, je, je doet nu uh, Eredivisie Live het voetballen? Uh, nou ja, eigenlijk niet alleen Eredivisie Live, je doet eigenlijk gewoon voetbal in zijn algemeenheid. Ja, ik werk uh, in vaste dienst bij RTL mm -hmm. en uh, ik word uitgeleend uh, aan Eredivisie Live. Oh, zo. Door, uh, zeg maar uh, zaterdag, zondag de wedstrijden ja. en soms ja. op vrijdag. Ja. Uh, namens een luisteraar, wiens naam ik niet zal noemen, die ooit groot fan van jou was, Abkaarshoek. Uh, ja. Even vijf seconden. Wie is die fan? Dat hoor je later wel. Ja, beste liefhebbers van die uh, schitterende conferentie die we hier hebben. Ik zit hier uh, links voor mij een bijzonder talentvolle Maurits Hendricks. Uh, laten we dat even met elkaar vaststellen. Laten we wel zijn en laten we dat vooral met elkaar niet wegwissen. En dan heb ik nog niet gesproken over Ton Boots. Ton, wat is jouw talentvolle moment van deze week? Nou, wij dachten... Uh... Ik hoorde net even Pauline van komen. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. net. Ja. Dat ze stopt. Z zonder meer dat ze stopt. Ja. ja. Een, uh, met een brok in haar keel. groot sportvrouw. Ja, ja, ja, ja, ja. En de manier waarop ze dat doet. Ook zo klaar schaatsen ze uit naar de camera. Ja, en... ja, maar wel met een traan denk ik. Ja, ja, ja. Zeker. Maar zeker een traan bij. Ik heb je al moment van de week nog niet gevraagd, Leo. Ik dacht dat ik ermee wegkwam. Uh, nee, ja. ik, heb, ik ben bij uh, Jong Oranje, Jong Schotland. Ik ben meegeweest naar, uh, naar Schotland. En uh, die wedstrijd was uh, te zien, overigens. Uh, ik weet niet of iedereen gekeken heeft. Mm -hmm. je, je kon hem wel uh, uh, ruim. Uh, Jeroen Zoet, de doelman van uh, Jong Oranje. Uh, twee of drie keer maar wat te doen gehad. En dat allemaal uitstekend gedaan. Zonder enige aarzeling. Al binnen één minuut moest hij een van richting veranderende voorzet. Maar zijn mooiste moment, zijn aanval moment. Hij heeft de bal. Heel snel ziet hij Maher staan. En schiet hem over 60 meter precies op. Uh, in de voeten bij, maar die kan in één beweging Duarte Alleen voor de keeper Het had een doelpunt moeten zijn. Duarte uh, ronde het niet goed af. Maar dat was, ja, ik denk, ja, als je dat allemaal kunt, als keeper, dan. Ik uh, ben je een ja. hele grote nu al. Nou. Ja, of dan. Weer potentie, zo moeten we het ja, uh, Nou ja, hij keept al uh, heel steady ook bij RKC. Hij maakt ja. weinig fouten en, uh, en hij is belangrijk. Hij heeft uh, in uh, Oostenrijk uit, heeft hij uh, weliswaar de kosten van een strafschop. Maar ook een, een doorgebroken speler uh, gestopt. En die, hij moest er dan uit. En Bizot stopte toen de strafschop. Heeft hij eigenlijk ook drie punten gered? En. Woensdag was hij weer belangrijk. Ja, voor ja, mij op. Dat was jouw moment. Ja. Uh, waarvan, acte? Graag um, Maar dus wil jij nog even iets kwijt over Pauline van Duytenkom? Die dus eerst heeft bekendgemaakt dat ze, dat ze stopt. Wereldkampioen, ja. natuurlijk. Ja, dat lijkt me heel moeilijk. Ik kan hm. me aan de andere kant ook wel voorstellen: iemand die met zo'n drive-sport en uh, voor het beste gaat. en dan in een situatie komt waar je niet meer dat haalt wat je, wat je wil halen. waar zij zichzelf ook ziet. Um, ja, dat, dat lijkt me voor een sporter. Uh, zijn dat de meest moeilijke momenten. Ik kan me voorstellen dat het, uh, uh, Ton, kijk ook even naar jou... dat het juist heel krachtig is van een topsporter... om te herkennen op welk moment je moet stoppen. Ja, maar het is ook een beetje desperaat, dacht ik te horen. Een beetje wanhopig, want in principe wil ze helemaal niet uh, stoppen, denk ik. Dit was niet op zo'n manier ook. Je wilt natuurlijk nee. gewoon st ja. stoppen als je, uh, ja. als je zit... nog wint. Al de laatste jaren heeft ze al hele grote problemen natuurlijk. En op een gegeven moment ja, heeft ze die beslissing thuis genomen. Ja. Ik weet niet hoe oud ze is. Dat, uh... en als, je de, als je niet achterkomt waarom het niet goed gaat, he? je hebt toen met Kemkus toen ook gezien he? dat hij die, die, die swabberbeen had. Die, ja. dat, en het was niet te herstellen. Ja Dan, dan, dan komt op een heel uh, moment wat je niet wil dat je moet stoppen, moet je dan stoppen. Dat is ja, ja. Vergeet, vergeet niet dat ze de wereldkampioen is geweest. Ja. En alle wedstrijden won op een gegeven moment ja. natuurlijk. En He? al een keer eerder is... en jaren geleden al een keer overwogen om te stoppen. Ik dat. Het dat? Nu, uh, maar dat zijn er zijn weinig, was... weinig topsporters die glorieus kunnen stoppen. Het is toch altijd, is altijd zo mooi geweest? En, en als wij genieten van een torst, dan willen wij helemaal niet dat hij stopt, toch? Nee, maar ik vind, mensen zeggen wel wel, iemand moet op zijn hoogtepunt stoppen. Daar ben ik helemaal niet mee eens. Nee. Uh, wanneer weet je wanneer het hoogtepunt is? Dat, dat is weet je ook niet, natuurlijk. Hè? Maar Art Schenk heeft bewust, die wou dat dieptepunt ook eens meemaken. En wat hij gewonnen heeft, vergeten wij toch niet. Hè? Dus waarom moet je op je hoogtepunt stoppen? Dat is eerder zwakheid dan sterkte, denk ik. Het is overigens 31. Oké, okay. ja. Goed, we gaan uh, wat onderwerpen de revue laten passeren. Laten we met Oranje beginnen. Het Nederlands elftal heeft op uh, Wembley Engeland met 3-2 verslagen. Dat hebben we wellicht allemaal gezien. Arjan Robben <tie> maakte in blessure tijd. Maurits had het er al even over de winnende treffer voor het team van uh, de bondscoach, Bert van Marwijk. Het is niet makkelijk om op Wembley te winnen. Kijk hoe je het went of bent of verkeerd, ze winnen van Zweden en, uh, en van Spanje. En wij winnen hier toch na twee uh, mindere wedstrijden. Dus uh, de wedstrijd was niet goed... Uh, de eerste helft uh, niet spectaculair. De tweede helft hebben we denk ik uh, het veel beter gedaan. En uiteindelijk ben je hem toch verdiend vind ik. Leo Driesen, tweede helft was leuk. eerste helft echt dramatisch. Ja, toevallig uh, kon ik ook de hele wedstrijd zien. Omdat we de, de, de, die wedstrijd van uh, jong Schotland uh, uh, was, uh, was afgelopen. Ja, de eerste helft was, was gewoon een slot op de deur voetbal. En uh, een bijzonder laag tempo. Uh, en, en, maar ik begrijp het wel van Best van Marwijk... als je de geschiedenis van Best van Marwijk uh, ziet. Dat, dat is niet zo'n avonturier. Dat bedoel ik helemaal niet negatief. Kan uh, proberen van andere opstellingen. Uh, als... Nee, maar uh, tegen Duitsland uh, uh, heeft hij dan... Uh, en hij zei het zelf al, twee mindere wedstrijden. Dus is hij weer teruggegaan naar uh, wat, wat eigenlijk zijn voorkeur heeft... van Bommel en de Jong als uh, verdediger de middenvelders. En, en van daaruit maar, we zien hoe je aanvallend uh, op de klasse van, uh, van, van Bommel en van Persie kunt vertrouwen. Hm. Het feit inderdaad, Mauders, jij bent wel gecharmeerd van het feit dat hij vertrouwen geeft. Uh, Robben uh, kreeg natuurlijk veel over zich heen in Duitsland. Nou ja, Je hebt er toch mee te maken als bondscoach dat je, uh, de, de dynamiek van de clubs is regerend. Hè? Dus die situatie die krijg je elke keer uh, op je bordje. En dan moet je in een paar dagen moet je daar wat van maken. Nou, dat, ik vind dat hij dat gewoon goed doet. Ja, Ton? Nou, het is ook wel noodzakelijk dat hij het doet, want Robben is natuurlijk verreweg onze meest creatief en beste speler. En die kan het verschil maken in een wedstrijd, nog eerder dan andere spelers. Dus hij heeft hem heel hard nodig. Wat ik even kijk, er worden over twee mindere wedstrijden gesproken, maar volgens mij waren het er al vier. Twee blokken, twee blokken van twee. De eerste Moldavië en Zweden, dacht ik. En de tweede Zwitserland en. Duitsland, Duitsland ja. He, Dus toen zag je het al naar beneden gaan, die lijn. Nou, waar een coach altijd voor op moet passen is... dat die trend zich niet voorzet. He, dus hij is goed mee bezig. En vandaar ook dat hij, uh, laten we zeggen, de opstelling... Uh, verdedigende maakte. Nigel de Jong deed er mee. Ook uh, uh, heel erg blij was nu met die overwinning... tegen een b tal in feite van Engeland. Nee, hij moest die trend stoppen... En dat is misschien een beetje gesproken. Er zit volgens mij wel wat in de weg. Want wat mij opviel, was dat ze um, in de voorbeschouwingen een, het een aantal keren hebben over het WK-gevoel. Ja. En, en dat, dat vind ik, uh, dat, dat verbaast mij. Want uh, je kan niet door het over gevoel hebben het, het zomaar weer oproepen. Bovendien, uh, dat is uh, twee jaar geleden. En je moet vooruit, je moet zorgen dat je straks in de EK met een ploeg staat. In, uh, alweer met, met wat andere spelers ook dan in, in de WK. Dus dat terugkijken en dat, dat krampachtig vast blijven houden aan dat gevoel. Wat er was, dat is volgens mij niet productief. Nou, maar goed, uh, misschien bedoelde je het anders. Ik moet die trend stoppen, hè, wat ik net zei. De neergaande. En, en als hij dat. Dat is natuurlijk de eerste zorg van een coach: op heel vroege momenten een neerwaartse trend stoppen. Jij bent nu uh, uh, technisch directeur van het NOC-NSF. Er is ook een, sinds 2000 een neerwaartse trend op het Olympische Spelen. Nou, dan, jij bent er nu mee bezig en. Houdt het nog Ja, even. maar goed, dat is, dat, ja, <laughs> ja. Maar dat is heel laat geweest. Hè? Dus je moet zo snel mogelijk. Eigenlijk al na, na Moldavië, de eerste wedstrijd, die ze maar met 1-0 wonnen... tegen nummer 122 van de wereld. Toen had je het al gezien en dan moet je al aan de gang gaan. Maar mag denken. je even wat anders in de groep gooien? Moet je eigenlijk wel terugkijken? Ja, je moet alles wel terugkijken, want uh, uh, daar kun je ook van leren. Je moet, je moet altijd de geschiedenis, behoud het goede. Maar dat is inderdaad een heel delicate lijn van uh, wanneer ga ik wie vervangen. Sommige, uh, en en wat, wat dat betreft vind ik Bert van Marwijk een heel wijs man. Want wij discussiëren en we zullen blijven discussiëren... en we zullen misschien nog wel blijven discussiëren... tot een uur voordat uh, de opstelling uh, komt voor de eerste echte wedstrijd op het EK. En Bert van Marwijk is een man die veel zwijgt. En dat is heel verstandig als bondscoach. Want heel veel problemen lossen zich vanzelf op. Daar waar wij nu uh, de discussie weer voeren... Ja, wie moet er nou in de spits, Huntelaar of Van Persie? Eh, ja, kunnen ze wel samenspelen? Uh, Van Marweg zegt daar niks over. Gaat er ook helemaal niks over zeggen? Want, uh, uh, godsverhoede, maar uh, even de twee zal maar geblesseerd raken. En dan, is het, dan heb jij als, als bondscoach een probleem gecreëerd wat helemaal niet hoeft. Ja. Dus hij zwijgt en hij zal heel lang blijven zijn. En hij heeft ook, denk ik, goede dingen gezien... Uh, de 2-0 voorsprong. Daarna wordt er verdedigend gewisseld. En ineens ben je twee doelpunten uh, uh, kwijt. Sta je ineens op 2-2. Daar zal hij van geschrokken zijn. Maar het zijn wel wijze momenten voor een vriendschappelijke wedstrijd. Waarin het er niet zoveel toe doet. Ja. Dat je ziet dat... De, de, de, de, de top goed is maar dat de, de, zeg maar de, de selectie wel heel smal de, de kwaliteit. En ja, met name verdedigend heeft het wel de nodige aandacht nodig. Nou ja, je bent, je bent heel gauw door je klassenverdedigers heen, voor zover je ze al hebt. Ja, ja. We kregen een dat vraag, lijkt wel heel duidelijk. We kregen een vraag binnen van uh, Luc Palma uit Rij, die overigens meerdere vragen heeft gestuurd. Maar die, die zegt ook: Moet Van Marwijk uh, voor Van Persie niet eens een andere positie in Oranje gaan, uh, gaan zoeken? Zodat je inderdaad Van Persie en Huntelaar allebei kan, uh, kan opstellen. Je Huntelaar kan je... is natuurlijk, heeft natuurlijk een enorm scorend gemiddelde nu... als je ziet wat hij speelt en voldoende hij niet maakt. Ja. En, en Van Persie is vanmiddag weer beslissend bij, uh, bij Arsenal... met twee ja. goals tegen Liverpool, 2 in gewonnen. Ja. Dus ja, is dat een, uh, voor jullie een optie? kijk even naar Ton, uh, om, nou, nou, om eens je... te kijken of, of daar iets mee te schuiven valt. Nou, je, je kan het anders zien. Huntelaar kan er niet meer uit. Hè? Op een gegeven moment, als iemand zo goed speelt, kan hij niet meer uit. <lacht> en Van Marwijk... Maar daar, Ton, mag je, mag je daar, daar als coach ook... Is dat nou zo... Denk jij dat Huntelaar zegt, daar ga ik niet mee als ik wissel ben? Nou, hij, ik, Denk zag dat, dat? ik zag het interview, of gisteren hoorde ik een interview met hem. En, uh, hij het komt wees, voor zichzelf het, op, wees, he? het wees wel even die richting dat ja. hij het niet zou accepteren... als hij uh, niet opgesteld zou worden. He? En Van mij heeft het meer, want Snijder die heel erg matig speelt... ja, daar krijgt hij hetzelfde probleem mee. Huntelaar en Snijder worden grote problemen. Maar ah, Huntelaar, Huntelaar dan als luxe probleem? Snijder is een probleem omdat hij niet in goede doen is. Nou ja, dat luxe probleem heeft zich steeds tot nu toe vanzelf opgelost. Door blessures en dergelijke. Maar weet je wat me opvalt? Dat de enige coach, echte coach, huidige nog... Nou, Ton, jou niet... Ik ben het al lang vergeten. Maar het is voor jou iets langer geleden dan voor Maurits, volgens mij. jij houdt je mond dicht. Waarom hou je je mond dicht? Het is een coach kwestie je zegt niks. Ja, nou, om, om de simpele reden dat uh, het uh, niet aan mij is... om daar nu uh, Van Marwijk over te adviseren. Ja, dat is ook dat... niet. We discussiëren er toch over. Je hebt er toch wel een mening over? Ik ja, adviseer ja, hem ook ja. niet. Hey, Leo adviseert ja. hem ook niet en Ton ook niet. Ja, ja nou, dan... goed. Wat mij, wat mij opvalt is dat uh, de, de, het zijn korte periodes... waar dat team bij elkaar is. En dan heb je met een heleboel dingen te maken. Hè. Je wil dat er een, een goede uh, band blijft bestaan in die ploeg... Maar je krijgt spelers terug van de, van de club. Uh, al of niet geblesseerd, al of niet in vorm. En dat uh, verandert. Daar heb je maar in die korte tijd mee te maken. Ja, daar kunnen wij van alles van vinden. Maar uh, de bondscoach die moet zorgen dat dat geheel bij elkaar blijft. Nou, Dat doet hij, vind ik, op een fantastische wijze. Ik weet Wat Leo zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. He. Van Markwijk laat zich ook niet uit de tent uh, lokken. En ik heb geen enkele behoefte om daar uh, inhoudelijk op te uh, bekommentariëren. Ja, het is wel, wel leuk om over te filosoferen. Ja, wel over hoe hij dat team begeleidt. Dat, dat zijn wel dingen uh, die, die mij fascineren. En als ik dan zie hoe hij in staat is om vertrouwen te geven aan een speler... en toch een hele korte tijd een speler daarmee alweer naar een ander niveau te krijgen... dat vind ik coaching. Dat vind ik, ik vind dat hij dat fantastisch doet. Maar als je geen chef de mission was of niet in dienst was van NOC en SF, zou je dan hier nu wel je mening geven? Uh, nee, ik denk dat ik uh, naar, naar collega's toe uh, niet, niet op, de, op de praatstoel zit... als het gaat van je moet het zo doen of die opstelling zou zo moeten. Nee, of, uh, maar maar, uh, maar Leo zegt ook, dat is onze bedoeling helemaal niet. We weten ook dat hij, uh, in een wat jij net zegt, in een delica delicate positie uh, bent. Maar hij is een publiek figuur en als wij... Uh, hem zouden afzeiken of iets dergelijks, dan is het verwerpelijk. Mm. Maar wij hebben helemaal geen negatieve gedachten uh, en negatieve intentie ten opzichte van hem. Nee, ik, heb juist, ik heb juist veel respect voor uh, ja. voor, voor de manier waarop hij het doet, het is gewoon, uh, gewoon goed, goed beleid. Ja. Want uh, wat ik zei, wij kunnen uh, uh, uren praten inderdaad over: dit is misschien de beste. Hij dus doet toch wat hij wil, bedoel je? Nou, ja. Maar hij legt het wel elke keer uit. Hè? Hij is volkomen uh, transparant ja. en, en laat zien waar hij het doet. En, en daar heeft hij hele logische verklaringen voor. Uh, hij steekt zichzelf niet weg. Ja, echt. Uh, ja, maar doordat, ervoor... hij niet, doordat hij zich ook niet uh, zeg maar nadrukkelijk uitspreekt en alleen de opstelling laat spreken kan hij ook altijd weer uh, uh, de dingen doen die hij die, die die wil doen... en die nodig zijn om te doen. Maar als hij zegt van dit is mijn... Kijk, wij weten ook wel... Hè, dat, dat blijkt als je twintig uh, opstellingen van Bert van Marwijk uh, achter elkaar legt... dan weet je wel waar zijn voorkeur ligt. Nou ja, er is niks mis mee. En dan, en dan zie je dat van Bommel de Jong... Dat dat, dat dat zijn voorkeur heeft in de meeste wedstrijden. Als Van der Vaart in supervorm is dan zal dat weer een discussie worden. En dan zal hij bij zichzelf dat ook uh, uh, uh, bediscussiëren. Ja, even over Van Persie. Uh, zijn jullie niet bang dat Van Persie een soort C-dorf wordt? Geweldig bij zijn club. Maar in oranje komt het er even net niet uit. Nou, ik vond het wel heel opvallend dat hij op dat mooie veld... die ene kans die hij kreeg zo huizenhoog overschoot. Maar dat kan misschien ook toeval zijn geweest. Maar Bij, bij Arsenal is alles wat hij aanraakt veranderd in, in voetbalgoud. Maar... Ja. Of, nou, we, of is dat gewoon nog maar toeval? Het nou ja, verschil is volgens mij wel de, de rol die hij heeft. Ja. Ik bedoel um, bij, uh, bij Arsenal echt volledig vrije rol, de speler waar het om draait. Uh, en bij Nels Elftal uh, zit je in een, in een andere samenstelling. Daar zijn ook nog andere spelers die uh, de bal willen, de bal krijgen. En, en ook hele mooie creatieve oplossingen hebben. Dus dat is ook wel een, een verschil. Je, kan, je zou hem je zou wensen dat hij in dezelfde rol zou kunnen spelen. Bij Nels Elftal. Maar ja, dat is niet aan de orde. Maar hoe toch? Ja, sorry. Ja. Ja, Tom, als, hij, als hij niet in die rol mag spelen. En uh, Van mij lijkt het, het zo houdt, zou ik maar zeggen. Moet je dan niet overwegen om te zeggen: we stellen hem gewoon helemaal niet meer op. Ja, nou, ja een... ik vind dat, ik vind dat uh, hij, hij stond tijdens het WK ook enorm onder kritiek hè, in, in Zuid-Afrika. En uh, wat mij opviel was uh, de, de enorme uh, um, werklust die, die uh, etaleerde. Um, hij etaleerde. Uh, ik vond hem geweldig in de zin dat hij zich niet tot één zone beperkte in het veld. Hij ging echt uh, over links, over rechts, daar waar hij het, het kon zoeken. Voorbeeld uh, qua, uh, qua wedstrijdmentaliteit. Dus... Ja, weet je, als je iemand dan alleen afrekent uh, ja. op, op de goals... wat natuurlijk voor een spits enorm van belang is... dat, vind, dat gaat mij ja. tekort door... Ja, het was een, een uitdagende board. vraag waar je ook over na moet denken. Maar ik moet wel even zeggen, werklust... Ja, dat is dan wel altijd prettig, maar dat mag je verwachten van ieder, iedereen die in het... Jawel, maar jij weet ja. ook dat, uh, dat, dat dat toch ook bij top-internationals niet gegeven is. Nee. Uh, we gaan het even afronden, want we hebben nog één minuut... en dan moeten we naar het NWS-nieuws van vijf uur. Nog even de resterende oefende wels van Oranje. Bayern München, Bulgarije, Slowakije en Noord-Ierland. Uh, zijn dat serieuze krachtmetingen in de richting naar, uh, naar het EK? Of maakt allemaal niet uit. Nee? Nee, dat maakt niet uit. Maar heb je dan enig idee waar we staan als we vier uh, oefenen? wel verder Ja, ja dat, dat, je kunt zien waar je staat. Uh, uh, waar Oranje staat, hoef je niet af te lezen aan de resultaten in vriendschappelijke wedstrijden. kun je aflezen aan hoe fit uh, uh, de, de mensen zijn. Dat is, dat is de grootste zorg. Ja, Maurits Eens? Ja, zeer zeker. En het geeft ze ook de gelegenheid om een aantal dingen echt te proberen... die uh, ja. voor het Nederlands spel van belang zijn... Dus... Nee, ik ben het met Leo eens. Ja. Goed, we zijn uh, zometeen terug met Leo Driessen, met uh, Marus Hendricks en met uh, Ton Boots. Uw vragen kunnen nog steeds naar sportforum.nl. Sportforum.nl. Graag tot zo. Na het NOS-journaal dus van 5 uur. Morgenmiddag kwart over 12. de perstribune. Govert van Brakel ontvangt de RTL Nieuwspresentator Rick Nieman over kwestie van kiezen en goede en slechte tv-journalistiek. Ik zit wel een beetje mee te kijken zoals ik naar een voetbalwedstrijd kijk. Rechts? Dan zie dan die ruimte liggen en dan denk ik van stel die vraag dan man. Scheidsrechter Danny McKay vertelt over zijn passie voor de fluit. Ja die passie is eigenlijk al gekomen omdat ik op de lagere school in de gymzaal uh, wel eens wat wedstrijdjes vloot. En eigenlijk vond ik dat toen al heel erg leuk om te doen. Verder kassie kijken en een blik op de sportweek door Evert Everton Napel en Eddie Poelman. Nou laten we maar een nieuw weddenschapje opzetten. Morgenmiddag kwart over twaalf in de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Dat vond, ja, dat vond ik echt uh, een Dat ja. vond ik al een beetje verzijden. En swingende muziek. Ja. Opium, vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2. Tijdelijk 1% rentekorting op een persoonlijke lening. Kijk op abnambro.nl slash lenen voor de voorwaarden. ABN Amro, de bank Anonu. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1.